up and dry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 De instelling heeft de eigen directeur een hypotheek van 550.000 euro gegeven, waarvan hij tot 2013 niets hoeft af te lossen. Busmaker wil opheldering van zorginstelling Avelijn en ook over de bonus van 13.000 euro die de directeur kreeg, bovenop zijn salaris van 2 ton. De SP ontdekte de regeling in het jaarverslag van de instelling in Borne. De SP noemt de gang van zaken te gek voor woorden. De peuter van twee die vanochtend in Delft uit een kinderdagverblijf werd ontvoerd is terecht. De vader had het jongetje meegenomen. De politie wist hem te traceren via zijn mobiele telefoon. Waar de twee op dat moment waren is niet bekendgemaakt. De vader is aangehouden. Het jongetje was in een voogdijprocedure aan de moeder toegewezen. De politie van Delft heeft de hele dag op volle sterkte gezocht. En daarbij werd ook gebruik gemaakt van het burgernet. Een plaatselijke variant van het alarmeringssysteem Amber Alert. De Amerikaanse staat Massachusetts heeft een vervanger aangewezen voor senator Edward Kennedy die vorige maand overleed. Zijn oud-voorzitter van de democratische partij Paul Kirk. Dankzij de benoeming hebben de democraten in de senaat weer 60 zetels. En dat aantal is nodig om beslissingen snel te kunnen nemen, zoals de geplande herziening van de gezondheidszorg. Kirk vervangt Kennedy maar tijdelijk. In januari zijn er verkiezingen. Om iemand aan te wijzen als tijdelijk opvolger moest het parlement in Massachusetts de kieswet aanpassen. Anders was de plek van Kennedy in de Senaat tot januari leeg gebleven. Wielrenner Fabian Cancellara is voor de derde keer wereldkampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse favoriet was op het 50 kilometer lange parcours in zijn eigen land verreweg de sterkste. De Zweed Larsson werd op bijna anderhalve minuut tweede. Beste Nederlander was Koos Moerenhout, hij werd zevende. Het weer vannacht droog, 6 graden, hier en daar mistig. Overdag volop zon en bijna overal droog. Het wordt zo'n 18 graden. In het weekend verandert er niet veel. Dit was het Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu Alternative FM. wish I was special But I'm a creep. I'm a widow What the hell am I doing here? I don't belong here I, I don't belong here Oh jezus, hij weer op de radio hoor. Ja, dat is Menno Hoekstra die je hoorde. Live vanuit CFM's Antwoord. En je hebt mijn act nog eens gezien. Echt een act, dames en heren, een act. Ziekend in de microfoon. Het nummer van Radiohead. Playbackend. Nou, jouw act, die was echt. Ja, nee, dat was meer om te huilen, jouw act. Hé, hey, mijn act was perfect. Ik stond hier just gewoon just swing... Je sloopte zelfs de microfoon van de standaard af. <laughs> nou, dan noem je jouw act niet meer perfect. Sorry voor al die dit hebben gezien. Die langskwamen lopen. Sorry. Weer een nieuwe uitzending in ieder geval. Ja, weer een nieuwe, nieuwe uitzending. Uitzending met vooral veel hoop nieuws over uh, vooral met het verschillende uitdeel. artiesten. Vooral met het uitdeel toch? Uitzending uit... uit ja. ja, inderdaad. Vooral met het uitdeel. Ja. Echt jongens, jongens die men, die, soms moeten ze die Marcus gewoon eens even lekker zo van... Zo, nou laat je dat ook wel even heel. Echt, die Marcus... Maar we gaan een mooie uitzending, maken, hebben we er vandaag klaar. Hebben we hebben er een beetje zin in, of niet? Weer een ja, heb jij er zin in dan? Ik heb er super zin in. Nou ik heb... stel, ik, stel ik jou al voor, hè, die Menno Hoekstra hier, die een, mooie, een performance en dan zeg je niks van mij. Nou, oké, okay, dames en heren, mag ik één groot applaus voor de man die mij zag zingen net, Marcus van Dam. Beter gezegd, de man die het ook overleefd heeft. Ja, ja dat is inderdaad waar. Inderdaad, mijn performance en natuurlijk de explosie. Zo. Goed, we zijn begonnen. Hij hebt er echt zin in, die jongen. Ja, we zijn begonnen. Blockparty, draaiden we en Radiohead. En we hebben straks een primeur. We hebben straks de nieuwe Alice in Chains. En we hebben straks ook nog een nieuwe Ramstein. Kijk. Alweer een. Vorige week kwamen we ook om met uh, Pussy. Die gaan we dit keer niet draaien. We gaan dit keer Ramli draaien. Maar dat is om half negen. En we hebben ook nog van, uh, ja, nieuws over natuurlijk onze grote vriend. Gaan we het even over hebben. Over Marco Borsato En de tech... Maar ook de betrokking tot bevrijdingspop, Want hoe zit dat nou? Oh, ik oh. weet het niet. Misschien kunnen we iemand bellen. En later gaan we in deze uitzending het ook nog even over hebben. Over gewoon de popnieuws. Want Lily en hem bijvoorbeeld stop met zingen. En nieuws heeft nu eindelijk zijn plaat uit. En er staat één in 15 landen. Dames en heren, 15 landen. Krijg dat maar eens voor elkaar. Maar ik denk niet met jouw performance, nee. Nee, wat ik net deed niet, nee inderdaad. Nee, nee, daar ga ik niet mee halen. Weet je wat welke Nederlandse band heel populair is? In vreemde landen, dus niet in Amerika, niet in Engeland. Nee, in Ghana hebben ze uh, deze band ontdekt. Dat is natuurlijk ja, onze oude favorietelingen uit Amsterdam. Augsraus. dit is Outburst. Zo, nou ik word er helemaal hyperactief van. Poef, poef. Is hij nou weer goed? Ja, dat is beter. Dat is beter. Ja, dit is, dit is gaaf. Aux Ruis, uit Amsterdam. Ze hebben net een nieuwe plaat uit. Dat is niet this is how this works. Dit, dat, is een, uh, dat is een andere, waar ik even de titel uh, kwijt van ben. Oh, oh, oh. In ieder geval, daar hebben ze, een, uh, ze zijn nu opgevallen in Ghana. Want op Augeris heeft op zijn website gezegd. Preston John Atamils heeft in een speech gezegd dat hij zijn favoriete liedje alle tijd is. Dus eentje van de uh, Augs Sindsdien staan we in de top 10, deze week zelfs op nummer 2. Alleen, en nu komt er een aghanische naam. Komt die? Koffie A.I.V. staat nog boven met ons, met Hoempa Stoempa. Ja. Mm, yeah. Nou, ik vind dat best gaaf als, als Nederlandse. Uh... Weet jij nou wat Hoempa Stoempa is? Heb je dat al opgezocht? Nee, dat heb ik nog niet opgezocht. Maar uh, het is toch gaaf dat een Nederlandse band als Augs uh, dat toch wel een beetje het Nederlandse keurmerk uh, aanhoudt van... Uh, uh, ja, van Gabber. Van hardcore... een beetje hardcore dinges. Ja, precies. Het is best grappig... dat ze dan knallen... in, uh, in, in, in Ghana... en Latijns-Amerika. Want de vorige CD... hebben ze weer... in Latijns-Amerika... hebben ze geknald. Dat vind ik toch... best grappig. wat jij? Ja. Ik zat alleen te kijken... van eh. Jou, uh, van, van, van, van jouw Gabber. Ik heb hier namelijk nog... Ik ben hier... Oh. Hardcore... Ah, maar Happy Hardcore, dat is, dat is voor de massa, hè. Maar het is, wel, het is wel... Even als voorproefje van waar we het nou over hebben. Ja. Mooi villetje, toch? <laughs> <laughs> Dit is Potman. En daar komt een deuntje. Jawel. <laughs> Stuiteren. Ja, de heb pizza hut, de pizza hut, chicken fried chicken. Dat is toch hetzelfde? Ja, het is allemaal hetzelfde, maar ja. Ja, nou, ik, ik vind het niks. Heb jij dan nog gewoon een uh, echt stukje? Heb ik een echt stukje? Heb, heb ik een echt stukje alternative muziek klaar? Tuurlijk heb ik dat. Wat denk je zelf? Knallen maar. Knallen maar? Nou ja, dan doen we gewoon de nieuwe, hoe heet dat, nieuwe, ja, nieuwe Arctic Monkeys. Nog steeds hun eigen single die nu momenteel uit is. Crying Light. You're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold, cold before. As you bit into your strawberry lace. Then I've fill your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged. And I loved that little game you had called Crying. You like to aggravate the ice cream on rainy afternoons The next time that... of the strange twisted and deranged I ate that little game you had called geloof ik. Nee, dit is toch briljante muziek en dan kom jij aan met stuiter, stuiter, stuiter niet eens van het stuiterkaliber van wat we net hadden van happy hardcore, nee, stuiterkaliber Kassakov. Nou kwam ik dus echt gewoon met, om even een indruk te geven, kwam ik met en dan hoor je aan de andere kant mooi Kings of Leon en dan hoor je aan deze kant, hoor je deze, dit Dit kent ook rustige stukjes, hier. Heel mooi rustig. <laughs> uh, ja, inderdaad. Kunnen we weer ons vrolijk filletje weer gebruiken, toch? Ja, inderdaad. is echt... Ja, we zijn nu op de rustige tour. En jij hebt uh, voor, ja, de, voor ik... ons primeurtje... om half negen heb jij dan nou nog iets klaarstaan dan ervoor, toch? Start de maar in, jongen. Ja, want ik had ook een heel rustig nummer. Eerst maar eens rustig aan, dan gaan we naar straks wel uh, keihard knallen, denk ik. I try to make it through my life In my way There's you I try to make it through these lies That's all I do Just don't deny it Just don't deny it And deal with it Can't deal with it. You try to break me. You wanna break me, bit by bit. That's just part of it. Stay ook gewoon bekend geworden door koffers uh, door te spelen van Metallica. De eerste die heet ook Metallica by Four Cellos Apocalyptica. Ja. Echt leuke band. Dat is, uh, je ziet ze ook op het podium zitten. Vier grote cellos. Dan gaan ze gewoon strijken. Veel clips was... zijn niet zo heel erg interessant van ze. Want daar zie je ze ook alleen maar zitten strijken. Ze zitten alleen maar te strijken. Het zijn ah. net een stel keukenmeiden. Gewoon lekker strijken. Ja. Gewoon, je was ertussen en het is binnen een uur gestreken. Ja toch? Ah. Moet je iemand anders voor de was op laten strijken? Ik snap nee, dat niet. Nee. Laten we een lekker... apocalyptica laten strijken. Ja, inderdaad. Strijkers heet het zo Dames en heren, mag ik één applaus voor de primeur? Eén applaus. We gaan een primeurtje draaien. Um. Voor de knaller van de week. Ja, daar hebben we ook eentje nog voor. een Knaller van de week, week, week, week, week, week. Jammer dat we nog geen jingles hebben. Maar dat komt nee. wel. Um, wanneer jij de, de raket de lucht ziet gaan en je hoort een explosie, begint het nummer. Het, we hebben voor de tweede keer gekozen voor een Ramsta-nummer. Van het nieuwe album dat eind oktober uitkomt. Uitkomt. Uh, er is toch... Uh, oh ja, wacht. Ik de heb liefde hem al. is door. Oeps. Liefde. Ja, je hebt hem al? Ja, dat, dat is het uh, Dit is de single dan. Hè. Ja, de single. Maar de album Ach, het album komt pas eind oktober uit. Maar De single die is al uit. De single moet je nu al gaan kopen. Ja, nou, de single, daar staat hij ook op. Uh, Ramlied. Ik vind het persoonlijk beter dan uh, Pussy. Ja, ik ook. Pussy was een beetje afgezaagd. Wel porno, maar afgezaagd. Ja, een beetje standaard. Dat is gewoon lekker shockeren. Ook een goede plaat hoor. Maar de Ramliet is dus goed. Dus daar, bij deze. De nieuwe Ramsta. Dat zeg je weer lekker op tijd, hè? Dat er een pauze aankomt. Je moet gewoon even een beetje opletten. Hoe moet ik nou opletten? Jij bent toch lekker aan het kloten, Darrow? Ramstein met Ramliet. Wat vond je ervan? Ja, wel lachen. Ramstein. Echt een, echt, een leuke, echt een leuk plaatje. Ik vond het is echt beter dan Pussy. Ja Deze veel beter. is wat swerischer, wat... Uh, uh, swerischer? Klinkt een swerischer. Bij het begin uh, die, die, uh, die uh, uh, ja, golvende, symfonische uh, akkoorden. Oftewel maar alsof op, je in de kerk zat. Ja. ja precies, maar op een gegeven moment in het midden dan uh, krijg je ook een beetje dat oude Ramstein nummer. Weet je wel, die eerste dat Ramstein, Rijnmensch Ram, Ram, brent. Die ja. Die plaat, die hoor je er echt goed tussen. Vooral in dit stukje. Ik hoop dat ik hem meteen goed pak. Maar in dit stukje hoor je vooral... Vind ik hoor, hoor je het gitaarriefje. Dus daar ja. hoor je dus het gitaarriefje. Het is echt dat... Nou, dat vind ik heel erg op de oude lijken. Heel erg op de oude. Maakt niet uit. Oud, beter oud, ge uh, oud uh, gekopieerd dan uh, slecht bedacht, zeg ik altijd maar. Of is het nou zo? Juist. Yes. Uh, uh, uh. Nou, laat maar. Oké, okay. we hebben wat dingen in Zandvoort. Wauw, er zijn wat Zandvoorts dingen gebeurd. Dat is, er zijn niks voor niks een lokale omroep. We, we, zijn zijn niks zijn niks niks, we zijn niks zo niks een lokale omroep. Dus we moeten het even over hebben. Anders nee. keuken we onze ACI-norm niet. Goed, we beginnen gewoon even met informatief rondje Zandvoort. We beginnen gewoon meteen met suipen. Want dat doen we gewoon graag. <laughs> suipen! Ja, Afgelopen wel, ja. zondag was Rondje Dorp, van Zandvoort heeft dan ook gestaan in het Café Via, eh, om het live verslag te doen. Ik kwam pas later binnen, maar volgens mij zijn het, is het een hele geslaagde Rondje Dorp geweest. Want er kwamen heel wat mensen, dronken de kroeg in, om een uurtje of vijf. Super, dat vond ik echt leuk. Het is echt een jaarlijkse evenement dat hij daar terugkomt, dus doe volgend jaar mee. Het wordt door alle kroeg hier in Zandvoort georganiseerd. Het is een groot spektakel geweest. Nog een keer alcohol. Dat is, uh, niet, dat is trouwens ook afgelopen zondagavond gebeurd. Op maandagnacht. Dat doen ze heel goed. Heeft de politie zeven bestuurders... Uh, of uh, meer een alcoholcontrole gehad in Zandvoort. Op de boulevard. En op de zee. Dat zijn wel vaker, ja. Hebben ze 750 testen gedaan. Waarvan 32 drankrijders werden aangehouden. En zeven... Mij houden ze ook, ook elke keer aan. Ja? Maar je bent ook zo'n bezopen kop, joh. Echt, uh... Dames en heren, we gaan het even na Komt hier, uh, uh, uh, uh, uh, meneer uh, kunt, u, uh, kunt u even uitstappen, uh, nee kunt u even blazen? Het moet mogelijk zijn, uh, momentje. Meneer wat heeft u gedronken, stapt u maar even uit de auto, gaan we even een controle doen. Nou ik uh, heb gedronken ongeveer uh, drie cola. En wat zat er in die cola, want volgens mij gaat het niet helemaal uh, goed. Weet ik wat er precies in cola zit, maar uh, het was in ieder geval dat bruin zwarte goedje. Oké, okay, gaat u maar even staan en gaat u maar even lopen op die lijn. Oké, okay, moment, even uitstappen hoor. Ja, en welke lijn dan bedoelt u? Er ligt geen lijntje. Ja, dat heeft u dus gebruikt. U heeft dus gesnoven? Nee, helemaal niet. En zo, enzovoort, enzovoort. Dat gaat dus urenlang door. In ieder geval een uur later. Zo, meneer, u heeft alle alcoholtesten goed doorstaan. U bent normaal zo? Ja, dat okay. is uh, normaal. Dus hij mag weer verder rijden en hij mocht weer lekker naar huis. Nou nee, ja, ik mag wel elke keer blazen en het gaat van elke keer goed. En dan staat ja, ik, ja, je hebt inderdaad niet gedronken. Nee. Nou, de... Had ik mijn auto in de greppel gezet? Ik zeg wel zo. Nou, ik bel, bel politie, dus ik zal niet dronken zijn, anders was ik niet zo stom om jullie te bellen. Nou nee, ja, maar je moet wel even blazen. Oké, okay, gaan we dan. Wauw. Maar ik heb ook eens een keer geblazen. Ik werd de partij zenuwachtig. Holy crap, Hoezo? SMS. Hoezo werd je zenuwachtig van blazen? Huh? Dat ik, dat ik e, zenuwachtig van blazen ja. nou, Ik kwam aanrijden, oh shit, ik moet blazen, oh, ik heb toch niks verlonken Ik had niks verlonken ik werd zenuwachtig gewoon een e, e, pasje gegeven. Oh ja, he. heeft u een rijbewijs bij je? Ja, Nou, dat lijkt me wel. nou Ik reed in mijn vaders auto, dus ik kon ook dat het papier vinden. Het was één grote papierzooi. Oh, dat hebben ze bij mij een keer. Mijn eerste dag dat ik naar het werk moest, politieauto, haal hem in, stopte te vormen gewoon midden op de kruising, om mij op te vangen whatever. Maar okay. die stopte daar? En, ah, goed aan. En gewoon dag. Routine komt. Oh, ik denk routine. Ik denk, toen was het al van gelukkig. Ja, Wat wil het... je van me weten? Is... Nou, geef het rijbewijs en de autopapieren maar. Momentje even zoeken. Wop. Ja. Hier zijn ze dan. <coughs> en alles was gewoon weer in orde. Ja, maar dat is altijd zo met die alcoholcontroles. In ieder geval 7 werden afgelopen zondag aangehouden. Echt direct door hun, uh, hun rijwijs ingenomen. Nou hoor je Maar er zijn dan ben je bevel, ook zijn... een beetje een sukkel als je gaat zuipen en dan achter het stuur gaat zitten hoor. Dan nou, er, je, er zijn er zijn zijn helemaal, helemaal 50 aangehouden. Ja, nou, dat is toch bizar. Dan ben, je toch helemaal, dan ben je toch helemaal niet lekker. Ja. En als je ik zit nu een beetje het Zandvoortse nieuws te checken, dat doen wij ook weinig. En serieus, is, uh, alle berichten, bijna 90% van de berichten, gaat over alcohol of mishandeling. Hier, alcoholcontrole. Boeders voor, voor snelheidsovertredingen. Uh, geen treinverkeer, nou ja, dat, ja, vind dat, ik... dat oh, kan er ook nog wel bij. We zitten eventjes in Nieuws en Zand wordt om te zeuren. Nou, <lacht> gewond naar aanrijding. Lessen zwemmen en redden mij, ging de belt, Ja, toch? Nou, We gaan ik een ga plaatje draaien, want we gaan het even open doen. Dit is de Alice in Chains. Wat? Change Wood van het album Dirt. Kijk, het is toch een helemaal mooie teken om meteen maar even een nieuwe erachteraan te draaien. Dit was de oude met de oude zanger die in 2002 zelfmoord uh, een overdosis drugs heeft genomen. Zelfmoord, dus ja, eigenlijk wel. En hier komt, dood is dood. Hier komt zeven jaar later Alice Change terug met een briljant. een ontegelijk vette plaat is dit. Bij het begin knallen ze al met een gitaar over een ja, soort van draaiend over een ja, draaiplaat. Zo lijkt het wel. Dat hele zweveren dit. Oh lekker gewoon dat heen en weer. Oh, ik, hier word je gewoon misselijk van. Vind ik. Dit is al briljant. Dit is echt een van de briljantste platen op het hele album. Het hele album is goed hoor. Download het. Koop het. Nee koop het. Want dit is gewoon goed. Je krijgt waar voor je geld. Hey, als je is fucking back. Wij zitten niet uh, downloaden aan te moedigen hier, hè? hoop ik. Nee, we zitten hier downloaden niet aan te moedigen. Maar krijg op een of andere manier. Black gives way to blue. Van Alice in Chains. Ja. Net uit. Zeven jaar na de dood van de zanger. Want wat was dat een held, jongen, die zanger? Begon eerst als drummer. Mm -hmm. ging daarna zingen. Daar was hij beter in. En hij een beetje van dat. Ja, wat je in World hoorde. Echt dat. Dat echt een. Ja, een van de grootheden in Grunge, samen met Nirvana, Pearl Jam, de Oude Tool, Stone Temple Pilots, noem ze allemaal maar op. Daar waren een van de grootheden erin. En dat hele album Dirt ging al over heroïne cocaïne. En dat werd helaas, die cocktail op, uh, in uh, april 2002 werd dat ze dood. Precies acht jaar na de dood van Kurt Cobain. Hey, hoeveelig ook een held in de Grunge. Gaan allemaal dood in heroïne en cocaïne. Het is niks van over met een houthakkersje vesten. Zo, nou eer weer. Gelukkig hebben we toch echt muzie verschillende muziekstijlen hier al. Nou, ja, dit was echt wel een lekker Waar Maar is grunge. een beetje het elektronica, het MGMT en het. Uh, ah. MGMT is lachend, trouwens. Ja, en wel... MGMT gaan we niet draaien vandaag. Waarom niet? Waarom niet? Omdat ik een andere, veel vettere heb. En de MGMT is zo 2008. Boeiend. Nee, we gaan een echt een coole draaien. Ken jij de Cure? Ja. Dat is een. Ja, de Cure is een beetje een. Uh, een uh, ja. Doom, zo'n new wave bandje uit de jaren 80. Mm -hmm. Nou komt er een elektroband genaamd Rorschach. En die gaat hem ja, een beetje elektronisch maken. Echt grappig. Tot zo in de tweede uur.